Iedereen weet wie je bedoelt, iedereen kent hem op het bedrijf. De opgeblazen dikke kikker met verder weinig om het lijf. Vraag maar eens aan een telefoniste, juffrouw, kunt u me doorverbinden met de grootste zak van uw bedrijf? Ik kan zijn naam zo gauw niet vinden. Dan klinkt er een stralende stem in uw oor, O, oh, maar dat weten wij wel hoor, dan moet u zijn bij. Dat is hier de grootste zak Als het gaat om een plaat, om een plaat voor de kop Dan wint hij het met gemak Iedereen weet waar je moet wezen, iedereen kent hem op kantoor Hij likt naar boven en trapt naar beneden en iedereen die heeft hem door Zeg maar eens bij een receptie als ze vragen voor wie u komt Voor de grootste zak van uw bedrijf Maar ik weet zijn naam niet meer Verdraait, dan roepen ze daar met z'n allen in koor. Oh, maar dat weten wij wel hoor, dan moet u zijn bij. Dat is hier de grootste zak. Als een wedstrijd zou behouden dan won hij het met gemak. Iedereen weet wie je moet hebben, de zijker zonder enige zacht die het alleen met zijn strepen kan redden en dreigt met schorsing en ontslag. Moet je eens op een werkvloer zeggen, hè? nou zoek ik toch tot mijn spijt. De grootste zak van uw bedrijf, maar ik ben zijn naam net even kwijt. Dan roepen ze onder het werken door, u misschien wel, maar wij niet hoor, dan moet u zijn bij. Dat is hier de grootste zak, volgens ons heeft hij het uitgevonden. Volgens ons is hij het van zijn vak, de lucht. Zak de etterbak, de kakkerlak, het schobbejak, de klootzak.